Het weer. Vannacht buien met kans op hagel. Minima rond het vriespunt in het binnenland en 4 graden aan de kust. Morgen eerst zon, later bewolking. Het wordt ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De A50 Arnhem richting Os is nog altijd dicht tussen Knooppunt Valburg en Knooppunt Ewijk. Dat heeft wel eens te maken met die bouwkraan die vanmiddag tijdens de spits over de A50 viel. De afsluiting is nog even op zijn plaats en het verkeer kan omrijden vanaf Knooppunt Valburg. Langs de lijn met Jeroen Stomporst. Goedenavond, welkom bij een bomvolle langs de lijn. Zo direct alles over de cruciale wedstrijd van de Nederlandse waterpolomannen op het EK in Eindhoven. Het ging vandaag net goed, Oranje uh, verzoeg Macedonië. Erik van Dijk zit hier om het uh, ons te duiden. Bij de in Open zijn de kwartfinales bekend. Serena Williams wist de laatste acht niet te halen. Ze snapte zelf ook niet hoe het mis kon gaan. I don't know. I just did not serve well. And it was disastrous really. Mark Brasser is er ook, hij praat ons bij over de dag in Melbourne die alweer bijna begint. We kijken uitgebreid terug op het eerdivisieweekend. Voor het eerst sinds 1979 wist NEC in Arnhem te winnen van aarschival Vitesse. En dat betekent wat in Nijmegen. Dit is nog mooier als de val van de muur in Berlijn. Ik ga de eerste vijftig jaar niet dood. <gacht> ja, zo kan je het ook zien. En VVV verraste met een overwinning op Feyenoord. Al kijken ze daar in Venlo niet van op. Nou, in feite is er dus heel veel gebeurd. Hè? Want het uh, is niet ongebruikelijk dat wij van Feyenoord winnen. En het verhaal van voorzitter Hai Berden dus over handelshuis VVV. Verder aandacht voor het schaken bij Wijk en Zee. En honkballer Sidney de Jong... ...die zijn interlandloopbaan heeft beëindigd... ...tot 11 uur in langs de Lijn. Om nog kans te maken op deelname aan de Olympische Spelen... ...of eigenlijk eerst nog het OKT... ...moesten de Nederlandse waterpolomannen winnen van Macedonië vandaag. En dat lukte op het EK in Eindhoven. Na een spannende wedstrijd stond er een 10-8 overwinning op de borden. Bob van der Tak sprak met bondscoach Johan Aantjes. Wat een feest, Johan. Ja, nou ja, dat is denk ik ook terecht. Ik bedoel, we kwamen in de wedstrijd op 4-1 achter. En uh, gelukkig zijn we met z'n allen heel kalm uh, en rustig gebleven. We hebben de tactiek veranderd. Dat heeft gewerkt. Ja, en dan is het alleen maar een compliment aan alle jongens... die zo gedisciplineerd uh, en voor elkaar gevochten hebben. Daar uh, ja, kan ik alleen maar trots op zijn... naar uh, alle jaren die we met elkaar heel hard gewerkt hebben. Ja, want dit was het doel, hè? Die vierde plaats... Ja, we hadden, dat was een doel, eerste tien. We komen weer binnen op een AEK. En ik moet zeggen dat we tot nu toe helemaal niet zo slecht spelen. Alleen, er waren momenten dat we, dat we een beetje uit onze organisatie gingen spelen. Dat hebben we vandaag helemaal niet gedaan. En behalve in het begin dan. Ja goed, ik ben onwijs blij dat, dat het gelukt is. Want ja, je train, daar train je voor en dat wil je ook laten zien. En dat is mooi dat het er dan op dit moment uitkomt. En dan uiteindelijk de mooie ontlading naar aflopen. Jij ging ook helemaal uit je dak volgens mij. Ja, ja goed weet je, uh, je bent sportman en uh, je werkt hard met je team, dag in dag uit. En uh, ja goed, dan, dan, dan lukt het waarvoor je zo hard werkt en, uh, met elkaar en waarvoor we ook dat Nationaal Topsportcentrum in Zeist hebben opgezet. Ja, Dan mag je best een keer uit je dag gaan, vind ik. Vind ik ook. Nu gaat het toernooi vrijdag pas weer verder. Jullie hebben even een paar dagen rust. Is dat lekker? Nou ja, als je zo speelt wil je het liefst morgen weer. Maar als je zo is tegen Italië of Hongarije wil je liever een paar dagen rust. Maar uh, nou ja, goed, weet je, dat uh, uh, wij moeten ons gewoon focussen op vrijdag. En uh, er zitten drie dagen tussen. En eerlijk gezegd uh, ben ik er ook niet zo heel rauwig om. Want uh, zo'n EK is uh, met om de dag een wedstrijd uh, is behoorlijk intensief. Dus we kunnen nu één dag even uh, helemaal niks doen. En twee dagen hebben we dan weer om uh, ons voor te bereiden op vrijdag. Volgende tegenstander, Spanje of Turkije. Zal normaal gesproken Spanje worden, denk ik? Ja, nou ja dat uh, denk ik ook. <laughs> Gezien het beeld van Turkije. Nou, ja, Goed, dat is een enorme mooie uitdaging om tegen Spanje te spelen. Dat... Uh... Ik kan Kijk, we hebben nu zeg maar, in principe hebben we gedaan wat we moesten doen. Dus alles wat uh, nu komt moet gewoon een feest worden, maar wel vanuit gooi. Een goed georganiseerd team en de wil om te winnen. Johan Aantjes, hij is tevreden. De bondscoach van de Nederlandse mannen. Oranje houdt dus nog hoop op het olympisch kwalificatietoernooi. Ik praat erover verder met verslaggever Erik van Dijk. Erik, um, hoe ziet dat toernooi er nou uit dan? Nog één wedstrijd en dat is het? Nee, nu gaan ze dus verder in de strijd. Om plaats 7 uh, tot en met 10. Maar omdat ze vierde zijn geworden in de pool hebben ze even rust. En de nummers 5 en 6 spelen nu een kruiswedstrijd tegen elkaar... En de winnaar daarvan, oh, okay. die komen ze dan tegen en daarna nog een wedstrijd. En restrijf. dat wordt dus vermoedelijk Spanje? Dat wordt vermoedelijk Spanje, ja. De Turken die zijn de absolute zwakste ploeg uh, op dit Europese kampioenschap. En dan? Hebben we daar uh, iets in de melk te brokkelen tegen de Spanjaarden? Nou ja, uh, misschien kunnen ze iedereen verrassen. In principe zouden de Spanjaarden nog een maat te groot moeten zijn. Maar wat je vandaag hebt gezien en, en de vechtlust... en hoe Nederland is teruggekomen in die wedstrijd... daarin kun je zien hoe de ploeg gegroeid is in de afgelopen jaren. Een paar jaar geleden nog was bijna de stekker er helemaal uitge, uh, uh -huh. uitgetrokken. En, en Aantje zegt al uh, dat trainingscentrum in Zeist hebben we opgezet. We zijn fulltime gaan trainen. En Nederland wilde zo graag het bewijs... dat het op weg was richting de subtop. En dat bewijs hebben ze hier vandaag geleverd... door voor Macedonië te winnen. En minstens dus bij de top 10 te geraken op dit Europese kampioenschap. En daar zijn ze al zo blij mee. Ja, ja, want het, ja maar weet. dat is ook eigenlijk het minste wat ze moesten doen, toch? Als je het even kritisch bekijkt. Ja, ja, maar goed, je moet het wel doen. Ja. En, en vandaar dat de, oplucht zo, de opluchting zo ontzettend groot is. Want Macedonië is zo'n ploeg waar ze eigenlijk hiervoor altijd wel van verloren. En je zag in de afgelopen tijd al dat ze dichterbij kwamen... bij het niveau dat ze dat ploeg als Macedonië eh, he, hebben. En op een toernooitje vlak voor eh, dit Europese kampioenschap... verloren ze nog maar met één doelpunt verschil. En nu eh, ja, pakken ze ze gewoon. En eh, vandaar ook die enorme ontlading naar de wedstrijd. Ja. Ook, ook al met het, wel, wel twee keer achtergestaan... Ja, absoluut. Zelfs met drie doelpunten verschil in het eerste part. Was helemaal uh, Ja, nou nee. Ik bedoel, die Macedoniërs zijn ook allemaal goed. Hè? Dat zijn allemaal uh, Itschen en Itsja's. Allemaal mensen uit Servië en ja, oh ja, Kroatië ja, ja, die dat... tot Macedonië genaturaliseerd zijn. Allemaal net niet goed genoeg voor het uh, Servisch of Kroatisch team... maar echt hele goede waterpoloers. En uh, je zag dat ze steeds even een spurtje inzetten. 4-1 was de eerste uh, keer dat ze aan de leiding gingen. Toen kwam Nederland terug zwaar bevochten naar 4-4. Toen liep Macedonië weer uit naar 6-4. En wat je toen zag is dat Nederland ze eigenlijk kapot aan het zwemmen was. Dat ze in de contra-aanval, wat de bondscoach ook uh, heeft aangegeven... dat ze dus in de tegenaanval... Niet rustig aandeden, maar meteen die bal weer vol naar voren. Vol op de aanval. En je zag dat die Macedoniërs vermoeid raken. En dat Nederland dus eigenlijk ook gewoon Nederland beter dus ook was. fit, fit, Een ja. fitte ploeg. Ja. Um, uh, wat moet er nou nog gebeuren voor deelname aan het OKT? Want ik hoor verhalen natuurlijk bij de eerste negen of bij de eerste tien. Hoe Officieel gezien zijn er vier Europese ploegen al gekwalificeerd. Die hebben al een ticket naar mm. de Spelen. Dan zijn er nog uh, wat tickets te verdelen op het Olympisch kwalificatietoernooi. Daar uh, gaan... Vijf Europese ploegen zeker naartoe. Dus als je hier bij de beste negen zit dan mag je naar Canada, naar het Olympisch Kwalificatietoernooi. Ja. Maar uh, nu is het altijd zo dat er uh, soms landen zijn uit Afrika... of uit uh, uh, Latijns-Amerika, die wel waterpolenploegen hebben... maar denken van, nou, wij gaan geen halve ton uitgeven... om een ploeg naar een toernooi te sturen waar we niks te zoeken hebben. Ja. Um, en die geven vaak dat ticket terug. Dus het kan zomaar zijn dat de nummer 10 ook gewoon uit ja. Europa... naar dat kwalificatietoernooi gaat. Ja, en, en dan kun je vragen, wat hebben ze daar te zoeken? Ja, dat is, je ja, houdt er woorden uit de mond. Maar je weet nooit hoe een koenaas vangt natuurlijk. Hè? En misschien groeit uh, Oranje wel door het spelen van dit soort wedstrijden... en door het krijgen van succes. Ja. En als je de spelen van Sydney uh, in herinnering uh, neemt... toen was Nederland twaalfde op het EK daarvoor. Um, toen mochten ze toch naar het OKT. Daar werden ze vijfde, dus eigenlijk niet voldoende voor een plek... Uh, op, uh, op de spelen van Sydney. En toen gaf Afrika op het laatst nog een, uh, een startbewijzen weg. En voilà, Nederland uh, naar de Spelen. Dus ja... Oké, okay. we zijn benieuwd. Het kan dus nog. Het kan nog. Oké, okay. Erik van Dijk, dank je wel. Later in deze uitzending een reportage over de oranje bond van de Vrouwen, Mauro Maudieri. Hij staat morgen tegenover zijn eigen land, want hij is Italiaan.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 Weet u nu wel, David Gray was de zanger. Novak Djokovic was de laatste naam die kon worden toegevoegd aan de kwartfinales van de Australian Open. Bijna drie uur had hij nodig om af te rekenen met de Australische publiekslieveling Leighton Hewitt. Daarmee hebben de echte toppers zich allemaal geplaatst voor die kwartfinales. En daarover wilde stadionspeaker Jim Currier meer weten toen hij Djokovic na afloop sprak op de baan. There's so many great players from one to a hundred in our game right now, but what is it that, that keeps the top four just a little bit better at the moment? You want a serious answer or joke? Try both. I don't mind. <laughs> I want serious, but if you want to take it that way, that's cool too. Okay, I'll be serious. Uh, so what separates us? Um, I guess... I, I guess it's just the, the mental, the mental strength and ability to to play the right shots at the right time to cope with the pressure. You know, it's, it's experience that you get uh, over the. I mean, what am I explaining to you? You were the best in the world there. <laughs> ja, maar dat is al een tijdje geleden. Jim Courier natuurlijk. Uh, uh, hij moet het zelf ook wel weten. ...vindt Novo Djokovic. ...ik ga erover praten verder, het over het hele toernooi, hoor. Met Mark Barser, Mark welkom. Uh, it's a mental game, hè? Ook die toppers. Ja, dus, daarmee is, onderscheiden ze zich. Ja, daarmee onderscheiden ze zich. Ik vind alleen wel dat, dat de, de vraag eigenlijk een ronde te vroeg komt. We zitten bij de kwartfinales, inderdaad de vier. De, de grote vier zijn nog over, maar ik bedoel de nummers vijf en zes zitten er bijvoorbeeld ook nog in. En als je inderdaad zometeen vier halve finalisten hebt, de nummers één tot en met vier van de wereld, vind ik die vraag meer gerechtvaardigd dan dat je hem nu stelt. Nu er nog vier andere spelers in zitten. Het moet natuurlijk nog maar wel even gebeuren, maar... Ja, misschien vindt Jim Currie gewoon dat die vier er nu al bovenuit steekt. Ja, dat, daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Ik bedoel, kijk maar naar de, naar de afgelopen toernooien. Zeker de grote toernooien en, en, en wie, wie die toernooien gewonnen heeft. Ik bedoel, ze steken er ook uh, bovenuit. En hij zegt uh -huh. het terecht. En, en, en wij zeggen dat als commentatoren ook vaak. Het is ook een mental game. En iedereen kan tennissen. Uh, uh, uh, Tsonga kan tennissen. David Ferrer kan tennissen. Uh, uh, Tsonga heeft dan weer een goede service. Iets wat Djokovic niet heeft. Maar om die service op het juiste moment op breakpoint tegen te slaan. Daar gaat het bijvoorbeeld. Tom. En dat is wat, wat ja. Jokovic zegt en daar heeft hij gelijk in. Je, je zei het al, nummer 1, 2, 3, 4 zitten erin... maar uh, 5, 6, 7 geloof ik ook nog... Um het wordt wel een beetje voorspelbaar, dat mannen toernooi. Dat het was wordt, vroeger eh, wel anders. Ja, dat was, dat, dat, dat was anders. Maar het dat, dat, dat, dat is nog helemaal zo. Deze vier steken er gewoon inderdaad is dat erg? bovenuit. Nee dat, nee, dat is niet erg. De ene keer is Djokovic de nummer één van de wereld. Federer is het natuurlijk een tijd geweest. Hè. Daarna was het Nadal. Nu is het Djokovic weer. Nou, misschien dat, dat, dat, dat Andy Murray in de toekomst nog wat kan. Misschien dat Tsonga eh, erbij kan komen. Misschien David Ferrer nu de nummer vijf van de wereld. Die er tegenaan hikt. Je moet, je moet er op een gegeven moment ook een keertje doorheen. Misschien heeft Tsonga één of twee goede resultaten nog nodig. Of een paar grote wedstrijden nodig om, om er doorheen te komen en zich misschien ook wel bij die, bij die vier te scharen. Het is, het, is niet, het is niet slecht voor het tennis. Ik bedoel ja. ze sturen elkaar. Hebben we vorig jaar gezien tijdens de US Open bijvoorbeeld de finale? Ze sturen elkaar ook naar ongekende hoogte. Tennis ja. wordt. Wat het gaat het beginnen beter. Het, ja beginnen. Het gaat nu, nu gaat het echt beginnen. Ja, toen ja. het begin nu echt bij de, bij de mannen, bij de vrouwen ook wel, maar bij de mannen zeker. Misschien ja. de eerste week zo verslaan. Maar goed, <laughs> uh, uh, je, je noemde een naam net, Tsonga. Hij rende het niet, want hij verloor van Kei Nishikori. Ja. Wie is dat? Ja, nou, dat is, dat is niet zo'n hele grote onbekende. Ik bedoel, het is een het is jongen die Japaner, hè, dat mogen duidelijk zijn. Ja. Iemand die in 2008 uh, eigenlijk zijn doorbraak al had. <tie> uh, vanuit de kwalificatie het kwalificatie toernooi van Delray Beach won. Daar daar op zien bade, zeg maar. 2009, hele vervelende elle elleboogblessure gehad. Daardoor uh, 2009 bijna niet gespeeld. Nou, daardoor het jaar 2010, het jaar van zijn comeback, wat challenges gespeeld. Natuurlijk geen goede voorbereiding, omdat hij in 2009 niet heeft gespeeld. En vorig jaar, 2011, was eigenlijk zijn, zijn, zijn eerste echte uh, grote seizoen weer. Zijn hele seizoen waar hij zich goed op voorbereid? voorbereid haalde aan het eind van het seizoen finale, finale van Basel. Won daar onder meer de halve finale van Djokovic, 6-0 derde set. Hij haalde nog in, in Azië haalde hij een halve finale van een groot toernooi. Verloor hij uiteindelijk van Andy Murray, zijn volgende tegenstander. Dus het is een jongen die niet zomaar uit het niets komt. Die alleen door blessures een wat langere aanloop... en zijn carrière ja, ja, ja, onder heeft gezien. Wel. Voor het grote publiek is hij. En hij ja, omdat hij natuurlijk ook buiten de top 20 staat... volgens mij drie of vierentwintigste geplaatst... Is het inderdaad, euh, ligt, ligt de focus niet zo op hem. Maar dat het een geweldige test is. Dat heeft hij zeker aan het einde van vorig jaar heeft hij dat laten zien. Kan hij Murray moeilijk maken? Uh, hij, kan het, hij kan het Murray moeilijk maken. Maar dan kom je weer op het mentale uh, ja. vlak uit. En het spelen van, van, van grote wedstrijden in de grote stadions. Uh, op de momenten dat het moet. Uh, uh, hij heeft natuurlijk Tsonga vijf sets gespeeld. Murray die had vandaag tegen Kukushkin uh, na een halve walk over. Uh, Murray won de eerste twee sets tegen Kukushkin. De derde set hoefde hij niet te spelen. Ze tegenstander gaf op. Dus Murray heeft redelijk rustig aan kunnen doen. Redelijk kunnen herstellen van de eerste week van dit toernooi. Ja en die Corey moest vijf sets vol ja. aan de bak tegen het Songa. Ja, en als je zo'n eerste week al hebt gehad, dan zijn het aan het begin van de tweede week dat soort ja, dingen die mee gaan spelen. Het, het, het, het ligt dicht bij elkaar, zeg je maar. Maar kan je al wel zeggen van uh, die en die zijn de week goed doorgekomen? Nou, eigenlijk zijn ze alle vier uh, de week ontzettend goed, uh, goed doorgekomen. Uh, Djokovic, één set verloren vandaag de geleden Hewitt. Uh, ook onnodig Hij stond 3-0 voor in de derde set. Had de eerste twee gewonnen. Uh, Djokovic uh, ging wat ietsje minder spelen. Iets zo van, nou, ik ben er al bijna. Liet de teugels een beetje vieren. Ja, dan moet je tegen Hewitt niet doen. Setje verloren. Die. Nadal. Vier wedstrijden gespeeld. Nog niet één set verloren. Twaalf sets in de benen dus. Uh, Federer. Uh, drie wedstrijden volledig gespeeld. Nog geen, game nog geen set verloren. Federer ook één wedstrijd. Een walk-over gekregen. Uh, van, van een Duitse die op moest geven. Dus heel makkelijk er doorheen gerold. Andy Murray. Nou, ja, vandaag een masseltje. Tegenstander moest mm -hmm. op. Ja. In het toernooi nog maar één set verloren. staat op twaalf sets. Dus het zit allemaal heel dicht bij elkaar. En ook daarachter, David Ferrer, Bert, die jongens die nog in het toernooi zitten, veertien setjes gespeeld. Het is allemaal niet zo heel, heel erg leuke veel. tweede week. Ja, qua, qua fysiek ja. hebben ze allemaal ongeveer een gelijk aantal okay. sets in de benen. Dat maakt het mooi inderdaad. Hey, nog even naar de vrouwen, want uh, daar uh, was een, uh, in ieder geval wel een erg opzienbare uitslag. Serena Williams vliegt eruit. Ja, tegen de in Makarova. Ik hoorde inderdaad. vorige week uh, Marcella Mesker nog zeggen: die behoort tot mijn favorieten. Ja, die hoort. Nou ja, goed, kijk, ze stond natuurlijk US Open, stond ze in de finale uh, vorig jaar. Ik, ik, ik, heb een beetje gemengde gevoelens. Aan de ene kant ben ik, uh, vind ik het jammer dat ze eruit ligt, omdat de, de, de tennis, zeker het tennis bij de vrouwen, een, een heeft karakter. Die, die zusje nodig wel een beetje heeft. nodig, hè? Ja, je ja. heeft, die, die zusje nog altijd wel. Je, je hebt echt karakters nodig, je hebt gezichten nodig, en dat is Serena Williams. Aan de andere kant ben ik blij dat ze eruit ligt, omdat ik het idee heb dat ze er gewoon niet meer 100% voor gaat, met een heleboel dingen bezig is. En ook met tennis. en ja, Dan zou het wel heel slecht zijn voor het, voor het vrouwentennis. Voor de, voor de sport aan zich. Als iemand die het, het, het een beetje half erbij doet. Om het zomaar te zeggen. Gewoon een paar toernooitjes per jaar speelt. De toernooitjes echt uitkiest. Ja. En dan ook zomaar die toernooitjes weer even wint. Dat zou natuurlijk, dat zou natuurlijk ja, heel slecht zijn voor de sport. Dus wat dat dan gaat ben ik, ben ik blij dat ze eruit ligt. De manier waarop ja onthutsend 37 onnodige fouten. De service was dramatisch. Uh, het, het, ze bewoog slecht. Het, het, het, het leek helemaal nergens op. Het is, ja. maar dat, dat, dat, dat, dat kan. Het is wisselval. Als je wel. Weinig speelt en weinig traint, dan wordt het wisselvallig je spel. Ook al heet je Serena Williams. Ja, uh, misschien wordt het dit jaar wel van Wozniakki, Ja, dat zou kunnen. Komende nachten. Prachtige partij tegen Kleisters. Hopelijk dat Kleisters hersteld is van die enkelblessure. Mark, dankjewel. Mark Brasser over de Australian Open. We gaan naar het voetbal toe. Marokko heeft een valse start gemaakt bij de Afrika Cup. De ploeg van de Belgische Bondscoach eregeert het verloren in Gabon... met 2-1 van Tunesië. De technische directeur van de Marokkaanse bond is Pim Verbeek... Een Nederlander hij heeft het duel vanuit Nederland gevolgd ook. Goedenavond meneer Verbeek. Goedenavond. Waarom bent u niet daar? Omdat ik uh, geen enkele verantwoording heb over het nationale elftal. Mijn verantwoordingen liggen bij uh, Olympisch zelf van 120 en 117. En vandaar dat ik uh, gisteren in Volendam was en vanavond bij uh, Feyenoord 2. En dat is toch weer even iets anders ja. dan uh, <laughs> de afrika Cup in Gabon. Maar de wedstrijd ongetwijfeld gezien... Ja, ik, uh, ik heb me uh, gepermiteerd om uh, niet tot het eind van de wedstrijd te blijven in twee, 2. En ik zat dus inderdaad om uh, uh, net op tijd nog voor de buis. Dus ja. En wat voor wedstrijd heb je gezien? Nou, ik heb een onherkenbaar Marokko gezien, moet ik eerlijk zeggen. Ondanks dat ze nog in de eerste half een aantal uh, riante kansen gecreëerd hebben. Uh, en dat eigenlijk uh, de keeper van Tunesië de wedstrijd uh, de ploeg in de, in, in de race hield. Maar ja, dan kwam er een goal tegen uit een... Uh, Iets wat ongelukkige situatie. Nee. En dan, uh, daarna, uh, een flinke blunder dus. mag je het noemen, toch? Van de keeper? Ja, zo kan je het ook, uh, zo kan het ook ja. stellen. <laughs> dus dat is. Uh, maar goed, in ieder geval, uh, je komt dan een al achter en dan moet je alles op anders gaan zetten risico's nemen. En dan weet je, dan moet je hem heel snel maken. Anders loop je tegen een kant op. En dat was inderdaad het geval. Terwijl het dus 0-2, of 2-0 in dit geval. Ja, en dan kom je nog vlak voor tijd nog op 2-1. En dan hoop je nog. Maar het, zat, uh, het zijn van die wedstrijden die. Uh, die we allemaal als trainers en als supporters wel eens meegemaakt hebben. Dat je denkt ja. van ja, verwachtingen waren natuurlijk enorm hoog gespannen. Dat uh, gezien de resultaten in de kwalificatie. Plus dan even kijken naar de, de talenten, de, de, de kwaliteit die er in de selectie zit. En dan is dan eerste wedstrijd is natuurlijk cruciaal. Ja, er werd wel wat verwacht van Marokko natuurlijk. Dus dan is dit wel een tikkie neem ik aan? Nou, een behoorlijke tik hoor. Ja. Kan ik je vertellen. Dat is, uh, want uh, kijk, ik ben er nu zo'n jaartje of uh, anderhalf... En ja, de verliezen, dat uh, staat niet in het woordenboek. Uh, men vindt te alle tijden dat ze uh, alles moeten winnen. <laughs> zo gaat dat, Erik Gerens is de bondscoach. Heeft u uh, al contact gehad met hem? Nee, nee, nee, nee, nee. Ik ben Wat? wel van de week in, uh, in uh, Mardelja geweest. Omdat hij een aantal spelers heeft uh, die bij het alleen bijzelf kunnen spelen. Dus mm -hmm. ik, heb daar, uh, ik heb dat trainingskamp wel even gevolgd. En uh, ik heb hem uh, van harte succes gewenst voor de wedstrijd. Maar... Ik denk dat die voorlopig vanavond even niet aanspreekbaar is, denk nee. ik. Want uh, buiten het feit dat je natuurlijk verliest van Tunesië... eerste wedstrijd is ik altijd uh, heel slecht... is je volgende wedstrijd Gabon. En ik moet mij sterk vergissen... maar goed, er zijn nogal wat andere regels in Afrika. Is dat in het uh, in slechtste geval... dat uh, ja, niet het doel doelzodo gaat tellen... maar het onderlinge resultaat. En dat betekent dat je dus echt geen punt meer mag verspreken. Nee. Gabon won vandaag van Niger. Uh, is natuurlijk thuisland... Ja, dus dat wordt, uh, dat wordt loodzwaar? Vrijdag? Ja, dat, wordt, uh, dat nee, moet, alles, moet alles uit de kast. Dat is, uh, dat is helemaal duidelijk. Nu gaat niet alleen maar kwaliteit in het spelen, maar ook uh, mentaliteit. En uh, ja, dan, uh, dan zullen we erop moeten. Dus het wordt, uh, wordt nog even spannend. Oké, okay. we gaan het in de gaten houden. Ik, uh, ik, ik help u hopen dat het goed gaat met Marokko. Ja, dat uh, hoop ik ook van harte. Want het is, uh, dit is toch iets uh, waar we geen verman eigenlijk op zitten te wachten. We hadden echt wel goede hoop dat we uh, iets zouden kunnen laten zien in, het, uh, in de Afrikaanse voetbal. Maar het kan nog hoor. Gaat, de natuurlijk uh, kan het toch. Eén wedstrijdje uh, verloren. Wat geeft het? Ja, ja, als je kampioen wordt moet je in feite alles winnen. En <laughs> dat moeten ze toch. Om, okay. om het maar in die zrees te houden <laughs> elke wedstrijd in finale. Oké, okay, veel succes daarbij. Pim van de technisch directeur van de Marokkaanse uh, voetbalbond. Zometeen gaan we weer terug naar Nederland. Naar NSC en VVV. Die vieren feest. Uit België. Hoever Vonnek, hardbroken. Prachtig. Het is al jaren haat en nijd tussen de fans van Vitesse en NEC. De burenruzie tussen Arnhem en Nijmegen. Vooral bij de fans van NEC zitten die frustraties enorm diep. De club heeft 33 jaar moeten wachten op een overwinning in Arnhem. Tot gistermiddag. Het werd. 1-0 in de Gelderdam voor NEC. En Een dag later zit de stemming er bij de fans het nog altijd goed in. Bij de uitlaaltreding kwam zelfs de gitaar eraan te pas. Weer trekken wij ten strijde, we lopen naar het stadion. Weer trekken wij ten strijde, we lopen naar het stadion. Daar bij de boorden van het stadion gaat ons hartje sneller kloppen. Want daar komt Vitesse, de tegenstander, en die willen wij gaan kloppen. Gladiatoren! Dat zijn de gladiatoren! De Tijdens de uitlooptraining van NEC in Nijmegen... verzamelen zich opnieuw veel fans om de spelers te bedanken... voor de historische zegen van gistermiddag in Arnhem. En wij schitteren. Winnen van de grote rivaal, oh, Vitesse, schelaald. dat betekent heel veel in Nijmegen. Ja, dat is alles voor Nijmegen. Waarom is dat zo? Nou, dat is vrij zin. Maar op een gegeven moment, die voorzitter bij Vitesse... liep ik neem aan dat die voorzitter was die Aalbos. Die had de haten helemaal ingemaakt. Ja, rivaliteit, hè. Ja, luister je gewoon arrogant. Mijn seizoen is helemaal goed. Ook al eh, worden we één laatste, dan maakt me geen bal uit... maar we hebben eindelijk gewonnen van die lui daar. Historische zegen, Ja. Okay. Eindelijk daar is een keer in Arnhem het pigassen goed uh, verschut gezet. Ja. En verdiend, hè? En en niet, verdiend, niet zoals hè? jullie hier snikken, hè? We hebben gewoon ja. verdiend. Je doet je eigen je mag gewoon drie, vier inwinnen. We waren gewoon beter. We hebben er een paar keer heel dicht in aangezeten daar, zo, maar nou was het echt... Uh, en plus was ik een keer verdiend, hè? Dus, uh, nee. Is dat de mooiste dag van uw leven? Nee, dat is de mooiste dag van mijn leven, echt wel. Ja. Dit is nog mooier als de val van een muur in Berlijn. Ik ga de eerste vijftig jaar niet dood, dat weet ik zeker. Schitterend. Ja, als, je die, als je dingen zag lopen, die van de brom teruglopen, lopen... Ligt, nou dat die vijf niet er al zijn op je gehad. Ik weet niet. Die hadden gezicht, hè? Dat zijn de gladiatoren! In je 50ste wedstrijd. Kabor Babos uitgerekend de grote rivaal verslaan. Dat doet heel veel. Dat weet jij als geen ander. Zelfs de ontvangst op maandagochtend is nog, is nog leuk, hè? Ja, zeker. Je de supporters hier staan uh, krappen voor ons. Ja, het is heel lang geleden gebeurd natuurlijk dat uh, wij daar gewonnen. Hè. En ja, de ontlading is natuurlijk enorm. Zeker gisteren na de wedstrijd. Als je ziet dat, uh, hoeveel supporters hier in het stadion na de wedstrijd op ons gewachten... Uh, ja, voel je het als een kampioen. En ja, dit is gewoon ja, fantastisch. Uh, leuk, heel leuk om, om mee te maken. Ja, ook voor de spelers is zoiets uh, fantastisch. Ja, dat is ook zo. Kijk... Uh, Derby is derby hè? en dat is overal in de wereld zo. Als ik van Ajax of, uh, of Willem Twinak of uh, NSC Vitesse. Ja, dit is altijd een beladen wedstrijd en dat, dat betekent heel veel voor de supporters, voor de clubs, voor de imago. En ja, uiteindelijk ja, na 79, en nu verdiende overwinning. En dat uh, maakt ons heel blij. Heel veel vertrouwen gegeven. Dus uh, we hebben gisteren genoten. Uh, leuke feest gehad. Vandaag nog even nagenieten. Ik heb begrepen dat je nog een uh, grote sigaar hebt opgestoken vannacht. <laughs> Na de wedstrijd. Nee, wij hebben voor de sponsors gekeken. En, uh, en ze hebben, uh, wij hebben beloofd dat als, als wij winnen daar, ja, daarna gaan we gewoon opsteken. Ja, een Hongaarse sigaar? Nee, nee, nee. Het was Cubaanse. Cool. Ja. hele dure. Ah, ik heb de, daarna voor de support gehoord. Maar nee, kijk, dit was gewoon fantastisch. Dus vandaag nog nagenieten en vanaf morgen gewoon naar de kinade. Ondanks het grote geld, hè? we waren gewoon een vriendenploeg en daar zat daar nog niet in. Oh, was jammer dat Jordania niet in beeld kwam. Nee. had hem helemaal niet gezien. Die paaltzot. Nee, ik had hem niet gezien. Die was misschien nog een oude speler. Had. Met een grote lach kwam hij het trainingsveld op. Bram Nuitink, ras echte Nijmegenaar. Ook een dag later is het nog volop genieten. Ja, absoluut. Uh, Super mooi. Uh, voor alle mensen hier in Nijmegen is dit uh, een hele mooie overwinning. Dus uh, voor mij ook. Die ontlading van jullie bij dat uitvak na afloop. Ja. Ja, nou dat komt... Dat, Jij werd ook helemaal ik gek. Ik werd helemaal gek, ja. Maar in de thuiswedstrijd hier, toen verloren met 1-0, onterecht. En uh, nou, toen ging ze ook net uitvakken en uh, ze maakte ook een feestje ervan. En uh, ja, nu hebben wij terecht de overwinning gepakt daar. En uh, nou, we dachten, dat moet ook ge gewoon gevierd worden. Dus uh, dat hebben we ook gedaan. Hoe was het feestje trouwens, gisteravond? Laat? Het uh, was, was een mooi feestje, ja. Iets, iets te veel gedronken, maar uh, dat mag ook wel na zo'n overwinning. Maar uh, ja, ik lag wel later met je. We lopen naar het stadion. Een feestje bij NSC Na 33 jaar wonnen ze weer eens een keertje in Arnhem. En u hoorde een reportage van Richard van der Made. Ja, ook VVV begon uitstekend aan de tweede seizoenshelft. Feyenoord werd verslagen met 2-1. In de winterstop vond er een transformatie plaats daar in Venlo. Trainer Glenn de Boek ging, Tom Lokhoff kwam. Moesa, smaakmaker, vertrok naar CSK Moskou. Berghuis, Holla, Vorstemans en Leibaker-Bessie kwamen... Het vernieuwde VVV wist de neergaande lijn om te buigen. In ieder geval gisteren. Dat zag ook de voorzitter Hai Berden. Ja, er is absoluut iets veranderd. Uh, ik denk dat uh, misschien de samenstelling, de balans... Uh, die is nu wat meer aanwezig bij uh, VVV. Kijk, Moussa was gewoon een, een toptalent. En uh, die kon niet door alle spelers worden bijgehouden. Om het zo maar eens te, te zeggen. Dus ik denk dat, uh, dat we nu een veel betere balans hebben. Maakt je Oetzeebo ook nog kwijt? Die kans is uh, vrij groot aanwezig. ja. Dat hij alsnog gaat. Uh, hij was al weg geweest als hij uh, zeg aan maar, de criteria had voldaan. Een werkvergunning uh, in Engeland, ja, Daar had het mee te maken. Maar goed, dat is niet zo. Dus uh, ja, we zullen eens even afwachten wat er nu gaat uh, gebeuren. Kijk, het voordeel is nu dat uh, de andere spits, Oetje uh, Novo, die heeft gisteren ook uh, bijzonder goed gespeeld. Uh, dus ja, dan, dan is de mogelijkheid om te vertrekken voor uh, Uchebo is natuurlijk groter. Ga je dan zelf nog wat doen? Wij gaan mogelijk, mocht Uchebo vertrekken, dan gaan wij inderdaad nog eens kijken waar wij een tweede spits vandaan kunnen halen. Uh, dus dat is wel de bedoeling. En dan wil iedereen zeggen, hij bedde is zo'n handelsman, die vindt er wel een in Afrika die na de rand van een hoop centen weer weggaat. Nou, ik denk zo snel gaat dat soort uh, zaken niet en uh, dat vergt nogal wat voorbereiding. Meestal ben je toch uh, zeker, uh, zeker een half jaar van tevoren ben je daar al mee bezig. En uh, Ik kan u nu al voorspellen dat uh, de eerstvolgende die, die buiten of die nu binnenkomt, dat hij niet uit Afrika komt. Aan het einde van het voorseizoen hebben jullie je gered via de uh, nacompetitie, playoffs, promotie, degradatie. Toen was er toch de indruk, het zou wat beter gaan. Waar ging het mis aanvankelijk? Ja, dat is heel vreemd. Want dit is ook typisch voetbal. Uh, kijk, we dachten vorig jaar ook. Toen waren al de geluiden van zitten er, er niet te veel buitenlandse spelers. Uh, nou, we hebben toen geanticipeerd door te zeggen, nou, dan halen we nu eens alleen maar Nederlandse spelers. Ik geloof dat er in de zomerperiode zijn er vijf Nederlandse spelers bijgehaald, nieuwe spelers. Ja, en dan zie je dus dat ook dat niet direct uh, tot resultaten leidt. Uh, en uh, ja, we hebben nu in de winterpauze uh, dus, uh, de tweede slag gemaakt door weer een viertal Nederlandse spelers hier naartoe te halen. Nou, Ik, ik hoop dat, dat het nu wel aanslaat. en Het ziet er op dit moment in ieder geval een stuk beter uit. Toet u wat als de goede gemeente zegt... bellen maar van VVV een handelshuis? Nee, dat, maar dat is, onze, dat is het beleid. Het, het beleid van VVV is dat wij... Uh, gezien de beperkte mogelijkheden die wij hebben om uh, de, via sponsoring, etcetera, maar ook bijvoorbeeld tv-gelden. Kijk, we krijgen natuurlijk maar vergeleken met andere eredivisieclubs, onze, onze concurrenten, krijgen wij maar een beperkt bedrag aan televisiegelden, cetera. Dus wij moeten het van andere zaken hebben. Nou, we hebben een heel klein stadion, dus dat betekent dat we ook daar niet uh, het maximale eruit kunnen halen. Dus wij moeten dat op een heel andere creatieve manier moeten wij dat doen. En het beleid wat wij dus voeren is... wij doen dat door uh, uh, toptalenten aan te trekken... hier beter te maken en met wens door te verkopen. Nou, en dat levert ons wat extra geld op. En die hebben wij dus nodig om ons te kunnen handhaven in die eredivisie. Wat heeft Tom Lokhoff, de nieuwe trainer... Uh, tot het, minimaal tot het einde van het seizoen als opdracht meegekregen... erin blijven, maar ook nog iets meer dan uh, plek 17? Nou, ik denk toch dat, uh, dat het op dit moment, uh, vooral erom gaat, inderdaad erin blijven. We moeten ons handhaven. Met het oog op het nieuwe stadion is dat echt wel nodig. Uh, want ook dan zullen we weer een beroep doen op onze uh, omgeving. En ik heb zo'n idee dat uh, Ton in ieder geval aanslaat door de manier waarop hij dus acteert. Het is een heel rustige uh, man. Uh, het is ook iemand die past bij de gemoedelijkheid van onze club. Uh, dat, dat, dat hoort er ook bij. Uh, VVV is toch ook een gezellige club. Uh, uw voorganger, Jeus Springer, zei altijd... we maken ons bij VVV pas zorgen als het bier op is, hè? Dat is zo. Uh, dit vind ik op zich vind ik ook een heel goed, uh, een goed uitgangspunt. Alleen heb ik daar een toegevoegd... maar er hoort ook sportief resultaat bij. Hè? Want laten we eerlijk zijn, het is wel gezellig... maar als je wint, is het meestal veel gezelliger. Dus er is gisteravond feest gevierd? Ja, absoluut. Nee, het is, het is laat genoeg geworden. Ja. En ja. is dan de volgende dag uh, met een kaart opstaan of uh, met een grote smile opstaan? Nou, in mijn geval was dat sowieso dubbel. Ik was, de dag ervoor uh, was ik jarig, dus ik, uh, ik ben pas tegen een uur of twee naar bed gegaan. En uh, gisteren was er nog een keertje feest, dus uh, we hebben, dit weekend heb ik mijn portie al gehad. Hi Berde, de voorzitter van VVV, in gesprek met Rob Fleur. We gaan uh, naar Spanje toe, want uh, Spanje is, tenminste, voetballen Spanje... is weer eens in de ban van de zoveelste klassico van het seizoen. Woensdag in Barcelona voor de Beker, de tweede wedstrijd tussen Barca en Real. En verdediger Pepe van Real Madrid kan uh, overmorgen gewoon meedoen. Portugees ging in de eerste wedstrijd in Madrid... opzichtig op de hand van Lionel Messi staan. Maar de bond zag er geen opzet in. Het incident zorgde voor veel ophef. De vrijspraak waarschijnlijk ook... Correspondent Rob Zoutberg in Spanje, goedenavond. Hoi, goedenavond. Hoi, is er al gereageerd op die vijfspraak? Nou ja, de, de, de kranten die zijn er nogal verbaasd over wat er gebeurd is. Het hangt natuurlijk vanaf van welke kant je de kranten leest. Maar ja, daar ja ligt dan ineens die, daar ligt dan ineens die uitspraak. Het enige wat ze hem kwalijk nemen, de voetbalbond, is gevaarlijk spel. En zeggen dat het dus wel terecht is dat hij tijdens die wedstrijd een gele kaart krijgt. Maar over die zaak, over dat stappen, of dat, uh, hoe je het mag noemen op die hand van Messi, daar uh, hebben ze het niet over. Ze komen woensdag nog wel een keer bij elkaar, pal voor die wedstrijd, gaan er dan weer over praten. Maar uh, niemand heeft het idee dat dat nog gevolgen voor Pepe zal hebben. Hij kan woensdag dus in principe gewoon opgesteld worden voor die return in Barcelona en ontsnapt uh, aan een sanctie. Ja, maar ligt hij helemaal niet onder vuur daar in Spanje? Want uh, er wordt zelfs hier in Studio Voetbal over gesproken over die Pepe. Ja, die Pepe is hier het orakel geweest ja. de afgelopen okay. dagen. Er is heel veel over gesproken. Het fragment is eindeloos herhaald in alle, in alle sportprogramma's. Mm -hmm. Hij is zelf uh, voortdurend ook het onderwerp geweest in, in, in alle sportprogramma's. Maar ja, hij ont, ontkomt eraan. Ja. Uh, dat, is wat, dat is wat er vandaag gebeurt. De scheidsrechter heeft het niet gezien uh, tijdens die wedstrijd. En de voetbalbond die wil het nu ook niet zien. Uh, zou het kunnen dat de bond daarmee de gemoederen probeert te, te bedaren? Ja, het zou kunnen. Ja, ze zeggen van ja, de, dat, het gevaarlijke spel uh, die avond dat za, uh, van, van vorige week... dat zagen we ook bij andere spelers uh, van Real, Real Madrid. Dat zagen we ook bij Piquef van, uh, van Barcelona. Hij was dus niet de enige... Ja, ze proberen. Wat jij zegt, misschien is dat, dat wel de, de gemoederen een beetje sussen uh, ja. woensdag de volgende wedstrijd. Ja. Ja, en dan gaan ze weer tekeer. Ja, precies. Volgens een Spaanse journalist zou Mourinho trouwens niet zo lekker meer liggen bij de fans en de spelers van Madrid. Uh, sterker nog, hij zegt dat hij heeft gehoord dat Mourinho zelf misschien wel de handdoek in de ring gaat gooien. Uh, hoe schat jij die kans in? Ja, dit, dit, dit, vanavond het sportprogramma Punto Pelota hier van de digitale zender Inter Economia... die kwam daar ineens uh, vanavond mee. Zelfs ook al een datum uh, oh. werd daarbij genoemd. 30 juni stapt Mourinho op als trainer van, uh, van Real Madrid. Hij zou het spuugzat zijn. De negatieve pers, die voor, uh, er zijn zelfs getallen over 90% uh, tegen hem is. Er is nog 10% voor, maar die 90% die, uh, ja, er bouwt er ontzettend van de geruchten... Dat spelers zelf um, um, ook niet meer moeten. Al zijn die spelers die komen dan... Ach jongen, het is allemaal een circus. Hè? Want die zijn dan weer vandaag naar buiten gekomen. Dat ze nog altijd achter de mister staan. Wat je dan in de sportprogramma's hoort. Maar goed, we ja, hebben we natuurlijk gisteren ook meegemaakt. Uitgefloten tijdens die wedstrijd tegen, tegen Atletico de Bilbao. Uh, je kan ook... Het is misschien ook wel... Er komt heel veel kraak via mijn zender binnen. Ik praat even door. Je hoort me nog steeds. Ik hè? hoor je uitstekend. Van. Ja, um, uh, er wordt hier ook wel gezegd, misschien is het ook wel weer tactiek van Mourinho. Want we hebben dit eerder uh, natuurlijk gehoord vorig jaar. Uh, toen, uh, liet hij ook al, toen, toen liet hij ook al uh, via de pers uh, naar buiten zijpelen dat hij misschien wel wilde opstappen. Dat was toen ook omdat hij eigenlijk nog wel een verdediger bij uh, Real Madrid wilde hebben wat hij toen niet kreeg. Nou goed, een beetje morren, een beetje zeuren en kijk of je dan je zin weer krijgt. Het kan allemaal tactiek, tactiek zijn, maar het is wel weer groot onderwerp hier. Ja, hij zal dus vader dus een keertje bij zichzelf zoeken ja. uh, en no, no, dan nog iets anders. Want het, het voetbalnieuws komt bij jou uit Spanje. Het is niet anders, want uh, Espanol zou zich weer hebben gemeld in Amsterdam voor Monier El Hamdawi van Ajax natuurlijk. Afgelopen zomer lukte het niet. Uh, hoe liggen de kansen dit keer? Nou, de kansen lijken groot. Ja. Uh, dit, ze, zijn, ze, zijn, ze zijn echt op zoek naar iemand. Als, als, als hij En hij staat boven alle lijstjes. Hè? En er is vorig jaar is er, is, er een, is er een bedrag genoemd uh, voor, voor, voor 3 miljoen. Hè? Die, voor, voor die transfersum die naar Ajax toe gaat. En dat bedrag, dat, dat geld, dat hebben ze nog steeds liggen. Dat is nog steeds bespreekbaar. De, de, de, de, de, de, de vertegenwoordigers komen over en weer met elkaar over de vloer. Hij staat boven aan de lijstjes. En de komende dagen zullen we horen... Of dat ook dan ook echt in vervulling gaat. Oké, okay, Rob. Dankjewel, Rob Zoutberg. Vanuit Madrid. Zo direct praten we met Sidney de Jong. Hij neemt afscheid van het Nederlands honkbalteam. En Hans Boom komt hier om te praten over het schaaktoernooi in Wijk aan Zee. Suppose Gilbert O'Sullivan, be get down, get down, get down. down. Het uh, tata Steel in wijken en zei: daar gaan we over praten. Zei het al, uh, het toernooi is over de helft en de strijd is nog allerminst gestreden. Vandaag is het een rustdag en dus hebben we alle tijd om te worden bijgepraat door Hans Beum. Hans, goedenavond. Ja, goedenavond. goedenavond. Uh, uh, Carlsen, titelverdediger, ligt op koers voor prolongatie, maar moet ook de opdelen met Aronian. Ja, nou niet zo gek hoor. Het zijn nee. de nummers 1 en 2 van de wereld. Dus dat die uh, gezamenlijk bovenaan staan. Wonnen ooit het toernooi samen? Hè? Ja, natuurlijk. Ja, nee, ze zijn echt uh, de toppen. Ze zijn me verbazen als één van de twee niet wint. En, en, ja, ik geef Carlsen nou ja, toch één altijd... 1 van de twee nog... moet toch winnen, toch? Ja, tuurlijk. En, en ik, ja, ik denk dat Carlsen toch uiteindelijk nog net wel... wel, wel uh, één klein kansje meer heeft. Maar uh, het, het maakt niet uit. Het is, een, het is een prachtig tweetal wat het toernooi leidt. Op 8 op uh, nou, rond. Nog 500 te gaan. Dus, uh, maar hebben ze al tegen elkaar gespeeld. Ja, en Carlson heeft gewonnen. Okay. Dat is de enige verliespartij van Aronian. Dus ja, nou ja, goed. Uh, het wordt een boeiende laatste 500, laatste finish. Uh, hè. Wie heeft langs de langste adem? En uh, het hangt ook ja. van het programma af wat ze nog alle twee hebben. Maar ja, Tiratje het, het, het, uh, Bof staat er op een half punt achter. Kan hier nog een rol van Ja, spelen? natuurlijk, ook wel. Maar goed, die. die, die uh, nou ja, het zou prachtig zijn als hij een, een derde plaats, ongedeeld derde plaats, het zou voor hem een groot succes zijn. Zoals het overigens voor, voor het hele deelnemersveld. Ja. En dan, ja, de Nederlanders vind ik het eigenlijk heel goed doen. Waar is Hij ja. verloor vandaag. Nee, ja, ja gisteren. Maar, gisteren oh. um, ja, hij verloor, maar uh, dat lag ook erg aan de opening. Hij, je, tegenwoordig kun je wel ergens intrappen. Hij kwam slecht uit de opening en kon zich toen niet meer uh, herpakken. Uh, en verloor. Misschien wel, je kunt zeggen teleurstellend... maar uiteindelijk, kijk, hij staat... Nou, als we het zo dadelijk ook nog van, van Weli gaan hebben... hij staat nog steeds op 50%, mm -hmm. 4 uit 8. Dat is gezien zijn, zijn status in dit deelnemersveld ongeacht dat het mannetje uh, op de 20e plaats staat... virtueel op de wereldranglijst, is dat nog steeds heel goed. Want hij hoort eigenlijk op uh, plaats, uh, ik denk, 12 of zo te einde. Oké. Okay. Maar dus, uh, we hebben elkaar gesproken aan het begin van het toernooi. Toen had jij hem wel rond deze plaats ingeschat. Ja, 7, ik denk dat, dat, dat hij daar hoort. Ja. En maar dat is op zich natuurlijk heel goed. Prachtig. Dan, dan zal hij weer uh, elo-puntjes winnen en ietsje stijgen. Maar niet veel natuurlijk, want ja, hoe hoger je komt, hoe minder je, je stijgt... Uh, maar hij kan nog steeds wel ja. wat vlammen, hoor. Ik zie, ik bedoel, hij speelt morgen tegen Sjoek. Nou, dat, dat kan alle kanten ja. op. Dat, dus, dat is er een half puntje boven. boven hem. Uh, Giri moet eens even e plaats delen met, uh, met, met Luke van Weli. 50% ja. procent ook. Van nou, jou is dat heel da, goed. Dat is eigenlijk nog een betere prestatie. Ja, want Van Weli zou laatste moeten worden in dit toernooi. Die staat dus uh, ja, op de wereldranglijst het laagste van alle 14 deelnemers. Maar die heeft acht remises. Dat is wel grappig. Hij heeft daar uh, zes remises van uh, op zijn knieën moeten liggen. En uh, dankbaar <laughs> moeten zijn dat hij remise maakte. Maar twee remises uh, stond hij beter. Zowel tegen Giri als, in die, uh, als de partij van gisteren stond hij gewoon uh, beduid. Beter tegen Navarra. Uh, maar Helaas uh, redde hij dat toen net niet. Maar die speelt eigenlijk een, een, een bijzonder sterk toernooi. Uh, hij is ongeslagen. Wat, uh, wat Aronian dus niet meer kan nee. zeggen. En, en, en alleen Carlsen geloof ik nog maar kan zeggen. Dus ja. wat dat betreft is dat een, een prachtige okay. prestatie. Um, uh, even naar groep B. Uh, Jan Tiemann, daar hebben we het over gehad. Uh, maakte zijn comeback hier eigenlijk hè, in Wijk aan Zee. Ja. Um, begon helemaal niet slecht met drie uit vijf. En heeft nu de laatste drie partijen verloren. Dat is typisch dat beeld. Ik weet niet of ik het vorige keer gezegd heb. Dat je zowel in een partij eh, tegen je de grenzen van je conditie kan aanlopen. Dus binnen een partij dat je in de tijdnoodfase fouten gaat maken. Maar je kan het ook in een totaal toernooi zien. Daar had je het vooral over. Dat het best zwaarder wordt voor hem. Ja, dat de tweede helft van het toernooi voor hem een zwaardere opgave is dan de ja. eerste helft. De eerste helft zie je houdt hij het eigenlijk best goed stand. Hè? Dus eh, drie uit vijf. Ja, okay, dan, uh, maar goed, in, nu, nu heeft hij al 3-0 te pakken. Hij moet enorm opletten. Hij is blij met die rustdag vandaag. Ja, hij speelt morgen tegen een van zijn mede-lantaarndraagsters. Uh, dat is uh, een Lano, een mm -hmm. dame. Uh, ik, ja, dan, dat zou goed kunnen gaan. Het zou verschrikkelijk zijn als, dat, dat dan weer, uh, als hij rechter helemaal door het ijs zakt. Uh, ja, dat, dat begint dan wel. Uh, dan beginnen dan wel signalen. Uh, worden dat dan wel. Maar wie weet... Uh, Wat voor signalen worden dat dan? Nou uh, ja... Uh, uh. Dat begint dan. Uh, dan wordt het op een gegeven moment treurig. Natuurlijk. Ja. Maar, dat, dat weten we nog niet. Want hij kan nog uh, in die laatste vijf ronden ook wel weer. Als hij weer, uh, ja, weer drie puntjes pakt, dan, uh, nou ja, goed, dan, dan valt het nog mee. Nog uh, maar wij zal het niet meer winnen. Nee, dat is ja. niet wat zeker is. Hans, dankjewel. Hans Beum over het Tata Steel Schaaktoernooi. We gaan weer terug naar het waterpolo, want voor de Nederlandse waterpolo-vrouwen is het morgen erop of eronder op het EK. Oranje moet zich in de tussenronde ten koste van Italië zien te plaatsen voor de halve finale en vooral voor de bondscoach van Nederland, Mauro Maggieri, wordt het een speciale wedstrijd natuurlijk. Hij is Italiaan. Een reportage van Bob van der Tak. Uitgerekend Italië als volgende tegenstander. Italië, het land van Mauro Maugeri. 53 werd hij vorige week, afkomstig van Sicilië. Als coach maakte hij naam bij de plaatselijke topclub, Horizonte Catania. Drie jaar geleden kwam Maugeri naar Nederland. Was hij zo moedig om goudelfer Robin van Galen op te volgen. Voor de Nederlandse ploeg betekende dat een kleine cultuurschok. Ook voor kiepster Ilse van der Meijden en assistentcoach Arno Havenga. Ja, het begin wel even wennen geweest, ja, maar uh, dat hadden bij iedere trainer zo geweest. Elke trainer heeft zijn eigen, zijn eigen manier van werken, zijn eigen benadering van mensen. En uh, nou ja, nu was het een buitenlander die totaal niet uh, machtig is, die Engels nog niet helemaal goed machtig was. En uh, ja, daar heb je dan ook nog extra mee te maken, maar voor de rest uh, ja, is het, uh, hebben we dat vrij snel opgepakt en uh, aangepast. Ik wil dit, dit, dit. Ik weet, we weten nou ja, het is natuurlijk een heel ander persoon en uh, hij heeft zo zijn andere kwaliteiten dan uh, dat Robin dat had. En uh, ja, cultuurshock. Je moet even wennen aan elkaar. Hij sprak toen niet zo heel goed Engels, dus dat was in het begin een beetje moeilijk. Maar goed, nu zijn we gewoon, uh, ja, aan zijn gebrekkige Engels zijn we nu gewend. En iedereen verstaat het. En als een buitenstaander vraagt dan nog wel eens, ja, wat zei hij nou? Maar iedereen begrijpt elkaar nu. Hij begrijpt ons. We zitten op één lijn. Dus... Hey, dames. manier. ik wil play met Van Belkom in three we try with the ball in front. The easy solution. Het gaat vaak over zijn Engels, maar doe je hem daarmee tekort? Ja, zeker. zeker. Ja, goed, Joe, wat ik net zeg, we hebben gewoon. Uh, er is geen enkele taalbarrière. Het probleem is gewoon niet aanwezig. We hebben een, een, een hele goede trainer, en die kwaliteiten daarvan uh, die, die overstijgen vele malen het, uh, het niet waar zijn van de Nederlandse taal. Een grote vakman. Ja, zeker weten. Meer dan, ja, een hele grote vakman, ja. Ja, leer je veel van hem? Ja, heel veel. Ik heb een hele leerzame periode achter de rug. En zeker nu, uh, nu ik ook als trainer betrokken ben... en nog nadrukkelijker ook gedurende de training aanwezig ben... Uh, ja, leer ik heel veel. en uh, uh, nou, ja, nou, Goed op, op, op, eigenlijk op meerdere vlakken. en uh, Zeker in de coaching en de tactiek, uh, waar hij gewoon heel veel ervaring in heeft... Ja, is het voor mij heel prettig om op deze manier met hem samen te werken. En in zijn coaching is Maugeri typisch Italiaans. Hij doet het met veel passie... Een beetje opvliegend af en toe wel. En, uh, ja, hij kan ook uh, uit zijn dak gaan keihard. En, uh, maar ook weer heel erg uh, ja, positief zijn. En, uh, ja, de laatste weken is hij gewoon heel positief over ons spel. In het begin denk ik dat hij nog meer opvliegender was. Ik denk dat hij een beetje uh, ja, aangepast heeft uh, aan onze cultuur nu. En dat hij wel wat rustiger is geworden. Maar goed, uh, ja, soms heb je, ook gewoon, heb je dat nodig. Dan heb je het team nodig dat er even iemand uh, ja, even opstaat. En even, ja, de spirit er weer terug in brengt. En dat kan wel gewoon heel goed. Ja, tijd om Marjorie zelf maar eens aan het woord te laten over zijn avontuur in het Nederlandse waterpolo. Het ah, is really nice. For me It's been a big, big experience nice for me, nice for my family. I don't think so before. I, the first year uh, has been difficult for me, but uh, nu. Now... In het begin was het dus moeilijk, maar nu voelt hij zich veel meer op zijn gemak in Nederland. Dan de wedstrijd van morgen tegen Italië. Als er iemand de Italiaanse waterpolo'sters kent, is het Maugeri wel. Want tot en met de spelen van 2008 was hij hun coach. me team in team. was me. Hij kent natuurlijk die speelsters heel erg goed. Hij heeft zelf ook allemaal, ja, volgens mij bijna allemaal gecoacht. Dus we hebben genoeg inside information en uh, ja, kom maar op. Ja, en een overwinning zou vooral voor Maurjeri natuurlijk extra speciaal zijn. Yes, a, if we win, will be really nice, een little bit more nice than normaal. Winnen is het doel vanzelfsprekend, uh, voor jullie zelf, maar ook een beetje voor Mauro in dit geval? Nou, allereerst gewoon willen we als ploeg gewoon uh, willen die finales halen, dus we moeten winnen. En uh, nou ja, we gunnen het hem uiteraard van hart om uh, van Italië te winnen. Maar als het Rusland was geweest, dan hadden we net zo hard willen winnen. Nederland-Italië. Morgen is het zover. Half negen begint die wedstrijd in Eindhoven. Dat kunt u volgen hier op Radio 1. En u kunt het live zien op nos.nl. Hongballer Sidney de Jong, uh, daar gaan we het over hebben. Hij stopt als international. Zijn laatste interland was de finale van het WK in Panama. Ja!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 Uh, ja, dat is zo, uh, zo uitgekomen, inderdaad. Een ja, uh, uh, machtig toernooi, een machtige laatste wedstrijd, ja. Uh, uh, was het een lastige beslissing of wist je dat eigenlijk toen al? Nou, je speelt wel een beetje met, uh, met de gedachten natuurlijk. Je weet dat we toch wat dingen in je leven veranderen. Uh, om, om dat te zeggen dat ik het toen al besloten had, nee. Uh, en het is inderdaad een hele lastige beslissing geweest. Ja, uh, je hebt er echt uh, lang over nagedacht. Ja, ik denk dat je dat ook sowieso moet doen met een, uh, met een levensveranderende beslissing zoals dit. Dan uh, gaat het niet over ijs. Nee, uh, wat deed je besluiten om te, te stoppen? Want uh, het, het ging zo lekker, hè? Ja, nee, dat gaat het zeker. En ik hoop ook dat het Nederlands team uh, zeker zo doorgaat. Nee, nou, ja, maar voor mij is er gewoon uh, een tijd aangebroken dat ik meer uh, tijd aan mijn gezin en uh, andere bezigheden zoals werk uh, ja, moet besteden. Ja, een, uh, een wereldkampioen honkbal in Nederland moet dat, hè? Dat is jammer. Ja, jammer genoeg, ik had graag uh, op, uh, op het hoogste niveau in Amerika gespeeld. Ja, dat is er niet van gekomen. Ja. Um, uh, je bent, uh, het wereldkampioenschap, stel nou dat je het had verloren, die finale. Was je dan doorgegaan of heeft dat uiteindelijk geen, geen invloed gehad op je beslissing? Ik denk dat ik dan ook gestopt had. Uh... Is een, een zilveren medaille namelijk nog steeds een hele mooie prestatie geweest. Maar ja, dat weet ik niet. Dat is als, als, als. Ja. Ja, dat, is, uh, dat is moeilijk te beoordelen. Maar ik denk dat ik dan ook gewoon gestopt was. Ja, je was een van de steunpilaren van het Nederlands team. Bent dat eigenlijk nog steeds 32 jaar. Uh, maar de technische directeur Robert Eenhoorn van de Honkelbond, die zegt: ja, ik wil nog wel gebruik van je maken. Gaat dat gebeuren? Ja, de, in de toekomst zal dat, uh, zal dat graag gebeuren. Als het aan mijn kant ligt ook. Ja? Uh, en wat voor rol? Nou ja, ik ben bezig met mijn coachcursus. Uh, het coachaspect van het, van het hele honkbal. dat ambieer ik zeker. Uh, en daar wil ik ook door in gaan. En dan zal ik kijken wat, wat er dan op mijn pad komt. En hoe ik dat opbouw. Ja, en dat kan je dan wel combineren denk je? Met je werk? Met je gezin? Nou ja, daar zijn we al een paar jaar verder. Kijk, zijn er zijn natuurlijk ook andere dingen waar ik dan op uh, rekening mee moet houden. Ik heb een kleine jongen van mij met twee. Uh, ik weet niet of, uh, wat voor sport hij gaat doen of hij een sport gaat doen of dat hij uh, muziek op gaat doen. Ik denk zomaar dat hij gaat honkballen, wat denk jij? Nou ja, dat, dat zou kunnen, maar <laughs> dat, dat, wil, dat wil ik niet, uh, niet naar pushen in ieder geval. Dat moet hij allemaal zelf ondervinden als hij wil gaan voetballen of als hij wil gaan balletten. Dan maakt mij dat ook niet uit. Nee, zij er ook achter. Ja, nou ja, dan ben ik ook aanwezig om hem, om hem aan te moedigen of om te kijken. En uh, daarom is het ook moeilijk om daar in de toekomst te kijken van hoe, hoe het voor de rest gaat lopen. Ja, als, ik, uh, als ik meer tijd vrij kan maken of, uh, of als ik het kan combineren, dan, uh, dan wil ik graag grootje. Maar je blijft nog wel bij je clubje spelen? Ik blijf nog wel. Ja, honkbal zit gewoon in mijn <laughs> hart. En ik wil dat, uh, wil dat rustig, rustig afbouwen. En ik heb, ik heb nog wel plezier in het honkballen zelf. Ja? Alleen ik wil gewoon uh, ja, iets meer tijd. Hoe lang kan je dat volhouden als catcher eigenlijk? Ja, dat weet ik niet. Uh, dan moet ik luisteren naar mijn lichaam. Ja. Uh, het ene lichaam gaat wat langer mee dan het andere. Dus we zullen het wel zien. Oké, okay. wens je veel succes. En uh, ja, je, kan, je kan nog blijven genieten van het spel. Tuurlijk, en ik blijf ook zeker verbonden ermee. Oké, okay. Cindy de Jong, dank je wel. Dank je wel. City de Jong was dat. Hij stopte mee. En uh, deze aflevering van Langs Lijn stopte ook bijna mee. Er nog een berichtje uit de Jubiläer League. SC Veendam, FC Os werd 1-2. En Veendam blijft een de laatste met vijf punten meer dan Agio VV. Uh, Pepe wordt niet geschorst in Spanje. Balotelli in Engeland wordt het wel. De spits van Manchester City krijgt een voorstel van schorsing. Hij tapte Scott Parker tegen hun hoofd van de uh, Tottenham Hotspur en schoot later nog de 3-2 binnen. Dan nog uh, een hockeyuitslag. nederland australië werd 1-0. Merlin Agdiotti maakte de enige treffer voor Oranje... dat gisteren nog verloor met 4-1 van de Aussies. Zaterdag begint de Champions Trophy in Argentinië. Nederland is titelverdediger. Zo direct het oog met Eva Jinnik. Wij zijn er morgenavond weer om 10 uur. Dan zit hier Gio Lippens. Fijne avond. Dag.